Jan van der Putten met het NOS Journaal. De politie heeft een Amber Alert uitgegeven voor Wendy... een vermist meisje van 10 uit Rotterdam. Amber Alerts worden uitgegeven als de politie denkt dat een kind in levensgevaar is. Wendy is sinds 1 uur gistermiddag niet meer gezien. Ze ging van huis en zou naar een winkel gaan, maar kwam daar nooit aan. Wendy is ongeveer 1,30 meter, ze heeft een donkere huidkleur... zwart haar met dreads en een normaal postuur. Ze droeg een zwarte jas, een paarse hoodie en bruine laarsjes.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 Dat gebeurde ook toen er ijsfonteinen in de buurt van het plafond kwamen. De eigenaar werd eergisteren aangehouden. Hij blijft voorlopig vastzitten. In de bar waren al vijf jaar geen brandveiligheidscontroles meer geweest. In meerdere Iraanse steden zijn gisteravond opnieuw demonstranten de straat opgegaan. Al twee weken protesteren mensen tegen het strenge islamitische regime. De Iraanse machthebbers streden hardop tegen de betogers. Er zouden al tientallen mensen zijn gedood.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 a show and uh You take it Just go on Thinking Nothing's wrong